De dienst waarschuwde dat hij zich mogelijk zou ontwikkelen tot moslimterrorist. Hij werd opgenomen in een database, maar de FBI ondernam verder geen actie. Zo'n 4000 mensen hebben in Boston de afscheidsceremonie bijgewoond... voor de agent die omkwam op de campus van de Massachusetts Institute of Technology. Naar nou wordt aangenomen is de 26-jarige Sean Collier vermoord door de broers Tsarnaev. De precieze toedracht is nog onduidelijk. Politieagenten uit alle delen van de Verenigde Staten... waren bij de plechtigheid op de campus. Ze werden toegesproken door onder andere vicepresident Biden. De politie pakt minder illegale op dan is afgesproken. Onder het vorige kabinet werd bepaald... dat er afgelopen jaar 4.800 illegale opgepakt moesten worden. Maar agenten arresteerden er ruim 3.500. Dat meldt Nieuwsuur op basis van een rapportage... van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De politievakbond ACP is niet verrast. Volgens voorzitter van de kamp heeft de politie te veel andere werkzaamheden. De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu is opgenomen in een ziekenhuis in Kaapstad. Hij wordt behandeld voor een hardnekkige infectie, melden Zuid-Afrikaanse media. De 81-jarige Tutu is een icoon in de strijd tegen apartheid in zijn land. Bijna 30 jaar geleden kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. PvdA-Peter Reewinkel is niet beschikbaar voor een tweede termijn als burgemeester van Groningen. In 2015 loopt Reewinkels eerste termijn af. Hij vindt dat een nieuwe burgemeester gemeentelijke herindelingen moet begeleiden die op handen zijn. Volgens een woordvoerder heeft de kritiek die Reewinkel kreeg naar aanleiding van de Project X-rellen in Haaren geen rol gespeeld bij zijn besluit.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 In zijn jonge jaren Dark is daarna de titel van het nummer. De man leeft nog steeds 87 jaar oud, maar dit heeft hij gemaakt in 1956. En dat is dan het begin van de nacht, hinkt Anders. Welkom in deze nacht, hinkt Anders hier bij de Vader op Radio En Ja, volgende week dan hebben we het allemaal gehad, het feest. Het grote feest vanwege de troonswisseling. Dan is het daarna 1 mei, de dag van de arbeid. Maar vanaf volgende week hebben we ook een nacht van de arbeid... Dat, dat er gaat, uh, wat dat, is, dat hoor je straks over pakweg een uh, kwartier ongeveer. De nacht van de arbeid is er namelijk in de nacht van 1 op 2 mei. Verder natuurlijk uh, veel muziek, muziek die je doorgaans niet zo vaak hoort op andere zenders en in andere programma's. En er zijn natuurlijk ook uh, uit de diverse programma's weer uh, zogenaamde studiosessies. Maar eerst even aandacht voor een band die afgelopen avond optrad in het MSC Theater in Amsterdam. Hier zijn ze, de Brand New Heavies. single van bijna 20 jaar geleden alweer. Deze Dream on Dreamer van de brand New Haffies. De band uh, is zo'n 25 jaar bij elkaar. De afgelopen jaren hebben we er weinig van gehoord. Maar ze bestaan nog steeds. Afgelopen avond is, hebben ze een concert gegeven in Amsterdam in het MC Theater. En van deze band hebben we ook de uh, hele tijd niks meer gehoord. Ze hebben namelijk uh, ergens in de jaren 80 ooit één album gemaakt. Toen is het volkomen stil geworden. En nu komt er binnenkort een nieuw album uit. De band van Clark Detchler Dit is Johnny Hitz Jazz I Ja, dat was in 1988. Toen maakte die groep een LP onder de naam Turn Back the Clock. Onder die titel stonden een paar uh, zeer aantrekkelijke hits op. En de groep onder leiding van Clark Datchelor hield het toen al snel voor gezien. Clark Detchler, die ging uit de muziek. Ging trouwen met een Nederlandse tv-presentatrice. Die werkte toen bij Veronica TV, Simone Walraven en die twee die gingen naar de stage. Simone die is trouwens nog steeds door bij uh, Kix Radio, internetstation. En Clark Detschler is ook weer begonnen met muziek maken. Johnny Hedges. Jazz, de nieuwe single die ik jullie te horen, die heet Magnetized. En dat is ook de titel van het album dat binnenkort uitkomt. Volgende week 6 mei, dan zal het zover zijn. Johnny Hedges dus zodat ik ga ik het hebben met je over de nacht van de arbeid. En ter inleiding daarvan deze plaat van Mick Jagger uit de jaren 90. Mick Jagger, let's work. Your enemies. Just take a deep breath. I'm yeah. ...die in 1987 een solo album maakte onder de titel Primitive Cool. En daarvan was dit dan de single Let's Work. En uh, Mick en zijn uh, muzikale vrienden de Rolling Stones... ...die zullen in ieder geval komende zomer nog uh, een paar optredens geven... ...weliswaar alleen in het Verenigd Koninkrijk op het uh, Glastonbury Festival. En ook nog uh, twee concerten in het Londense Hyde Park. Mick Jagger dus Let's Work. En over werk gesproken volgende week dan, uh, zoals ik al eerder heb gezegd... ...dan hebben we de festiviteiten rondom de troonswisseling gehad... 1 mei, dat is dan uh, internationaal gezien de dag van de arbeid. Daar doen we hier in Nederland niet zoveel aan. Maar in de nacht van 1 op 2 mei, daar gaan we wel wat aan doen. Dat wordt dan de nacht van de arbeid. Goeie nacht, Lieselot, van der Meer. Goedenacht. <laughs> uh, Jij bent werkzaam bij uh, de stichting Dehora, als ik het goed uh, zeg? Ja, organisatieadviesbureau Dehora Consultancy Group. Mm, wat ja. doen die? Um, ja, we zijn een organisatieadviesbureau en wij uh, adviseren organisaties op het gebied van personele inzet. Hmm. Dus we proberen zoveel mogelijk organisaties te ondersteunen om hun planprocessen op orde te krijgen en te optimaliseren. En toen In kwam ineens uh, het idee, uh, de nacht van de arbeid... Ja, want we hebben het altijd 1 mei, dag van de arbeid. En dat is dan een hele mooie feestelijke dag. Maar we vergeten heel vaak uh, de nacht. Uh, er wordt heel veel in de nacht gewerkt. Hoeveel uh, per um, procent gezien... Uh... Nou, zo'n uh, krap 20 procent van de beroepsbevolking werkt in de nacht. Mm -hmm. En dat is ook heel erg nodig natuurlijk. Uh, denk maar aan hulpdiensten die gewoon bezet moeten blijven. Ja. Um, in de zorg wordt heel veel gewerkt, uh, s'nachts. Maar ook productiebedrijven die gewoon draaiende... Um, uh, Moeten blijven. En um, ja, er wordt hard gewerkt. Ja. En uh, wij, wij hebben het idee dat er toch nog te weinig aandacht is voor nachtwerk. Ook omdat nachtwerk bepaalde risico's met zich meebrengt. Nou, Wat moet ik dan aan denken? Nou, denk bijvoorbeeld aan uh, dat er toch een aanslag is op je lichaam. Uh, ja. S'nachts werken kost heel veel energie. Uh, je lichaam is er eigenlijk op ingesteld om overdag wakker te zijn en s'nachts te slapen. Uh, je hele hormoonhuishouding, uh, je lichaamstemperatuur is er ook op ingesteld. Uh, dat je een actieve houding hebt overdag en s'nachts gewoon lekker kunt slapen. Dus het vergt wat energie van je lichaam om s'nachts wakker te blijven en ook nog te presteren. Mm. Um, want ja. Alleen maar wakker zijn is één ding. Maar ook werken en uh, goed werk leveren uh, is helemaal belangrijk. Zeker als je hebt over hulpdiensten of uh, het verlenen van zorg. Uh, maar zijn er dan wel eens uh, pro problemen mee dat je daar uh, signalen van hebt gehad? van Dat mensen het moeilijk vinden om s'nachts te werken? Tegen wil en dank? Nou ja, um, um, het, uh, je hoort heel vaak van mensen die s'nachts werken... Uh, dat ze toch best wel moeite hebben om, uh, om fris te blijven. Zeker ja. aan het eind van de nacht, zo rond een uurtje of vier... Uh, dat wordt vaak wel een hele zware, uh, zware tijd genoemd. Um, als je ook kijkt naar de hele grote rampen in de wereld. Tsjernobyl bijvoorbeeld, dat is ook rond dat tijdstip ongeveer ontstaan. Dus dat is ook het tijdstip waarop veel fouten worden gemaakt uh, in de nacht. Ja. En uh, daarom is veiligheid s'nachts nachts ook uh, natuurlijk heel erg belangrijk. Maar denk ook bijvoorbeeld aan uh, licht op de werkvloer. Goede voorzieningen die een werkgever kan treffen om uh, de nacht door te komen. Waar moet ik dan aan denken? Aan de nou, um, Overdag is er vaak gewoon een bedrijfskantine open. Mm. Nou, mensen die s'nachts werken... die hebben ook bepaalde faciliteiten nodig om hun eten klaar te kunnen maken... Uh, want gezond eten tijdens de nacht is ook heel erg belangrijk. Uh, ja. Je wilt natuurlijk niet met de hele afdeling uh, gaan bestellen. Uh, een vette hap gaan bestellen. Ja, dat is even lekker. Maar uiteindelijk uh, word je daar veel slaperiger van dan wanneer je gewoon gezonde, uh, gezonde voeding tot je kunt nemen. Dus die faciliteiten zijn heel belangrijk. Maar ik denk ook bijvoorbeeld aan veiligheid: hè. de afstand van je werkplek naar, uh, naar je auto. Uh, is dat op een hele donkere uh, plek ver weg? Of uh, is dat gewoon goed geregeld, goed verlicht? Um, en um, voel je als werknemer ook echt serieus genomen dat je in de nacht werkt? Ja, ja. en dan hebben jullie een uh, initiatief genomen, dus dat, uh, dat is dan in eerste instantie de Nacht van de Arbeid. Ja. Is dit jaar voor het eerst dat jullie dat ja, organiseren? Dus voor het eerst dat we het organiseren, inderdaad. Um, um, wij organiseren de Nacht van de Arbeid, en uh, in dat kader hebben we ook een verkiezing uitgeschreven uh, uitge, uh, voor nachtwerkgever van het jaar. Dus uh, werknemers kunnen hun organisatie opgeven... Uh, als je nou vindt dat je organisatie extra aandacht besteedt aan nachtwerkers... extra voorzieningen treft, misschien op, uh, op het gebied van, van de roosters... Hè, hoe de roosters uh, in de nacht eruitzien... Het aantal nachtdiensten wat je draait dat daar rekening mee wordt gehouden... Um, dan kun je je werkgever opgeven. Um, en um, dat kan nog tot en met vandaag. Waar dus dan natuurlijk? Ja, ja, je kunt gaan naar www.nachtvandearbeid.nl Dat is makkelijk te onderhouden. Heel makkelijk inderdaad. Uh, daar is ook meer informatie te vinden over werken in de nacht. Wat is nachtwerk nou eigenlijk? Wat is de definitie daarvan? Uh, maar denk ook bijvoorbeeld aan wet- en regelgevingen. Er zijn wel wat restricties. Je mag niet onbeperkt in de nacht werken. Je mag niet uh, te veel nachten achter elkaar werken. Mm. Uh, dus daar kan je informatie uh, ook over terugvinden. En ook wat het, uh, ja, uh, uh, wat, wat het lichaam met je doet, uh, qua eten, maar ook sociaal natuurlijk. Hè. Ja. Um, dus op die website kun je, kun je meer informatie vinden en natuurlijk je werkgever nomineren. En de werkgever die dan uh, gewonnen heeft, wat staat hem te wachten ja, voor? Die mag een jaar lang de titel nachtwerkgever van het jaar voeren. Mm -hmm. um, um, en uh, de medewerkers worden de, in de nacht zelf, worden uh, de medewerkers in het zonnetje gezet, gaan wij bij ze langs om een leuke attentie aan te bieden. En uh, ook om met medewerkers verder te praten over hoe is het nou eigenlijk om in de nacht te werken. En hoe, uh, hoe beleven jullie dat uh, eigenlijk? Ja, ja dat, uh, en die uh, nachtwerkgever, dat hoeft niet per se een persoon te zijn. Dat kan ook een uh, bedrijf of instituut zijn. Ja hoor, precies. Ja, ja, ja We hebben al behoorlijk wat nominaties binnen. En dat zijn, uh, zijn uh, voornamelijk organisaties. Ja. Kijk, eens dan, dus naar www.nachtvandearbeid.nl en dan uh, kan je daarop aangeven of jouw uh, werkgever de nachtwerkgever van het jaar moet worden. Ja. Ik wens jullie veel succes erbij. en volgende week dan uh, hebben we in de nachtging dan dus in dit programma daarover nog contact, want ik wel. Uh, ik ben wel heel benieuwd naar de uitslag wie het uiteindelijk wordt. Ja, <laughs> dan wil okay. ik ook graag met de desbetreffende persoon de verantwoordelijke spreken. Ja, hartstikke leuk. Okay. Hey, ik wens jullie veel succes en ja. in ieder geval tot volgende week. Dankjewel.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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe aan Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen? Nachtzuster, mij. <zor -truim> Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtsister, ik brand van binnen. Nachtsister, hoe laat het waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtsister, Val ik de morgen? Nachtsister,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 Nachtzistern, oh, oh, oh. nachtzistern oh, oh, oh. De pijn, de pijn, de pijn, de pijn Doe maar nou met Henny Vrienden in de hoofdrol. Het nummer Nachtzuster uit 1983. En over Henny Vrienden gesproken. Als je zaterdagavond naar de televisie kijkt, dan is daar een programma waarin Henny Vrienden centraal staat. Uh, Nederland 3, dan vindt dat allemaal plaats. Er is eerst een documentaire vanaf 9 uur. Gitaarjongens, waarin Henny Vrienden vertelt over zijn passie voor de gitaar. En. Nou, als je de documentaire is afgelopen, dan zitten we al hier bijna anderhalf uur later... dan is er een registratie van een concert onder de titel Gitaarjongens. Vijftien Nederlandse gitaristen met onder andere Henny vriend, Jan Akkerman... Uh, Anne Soldaat, uh, Jos Koijmans en nog vele anderen. Die zijn in die show aanwezig. Dus als je geïnteresseerd bent in uh, Nederlandse gitaristen... dan moet je in ieder geval zaterdagavond kijken naar Nederland 3 vanaf uh, 9 uur Gitaarjongens... En daarvoor sprak ik dan met Lieselotte, Lieselotte van der Meer... over het feit dat er volgende week dan de Nacht van de Arbeid is. Ja, dan nou hadden we de afgelopen week het Koningslied. Koningslied dat vergeleken is met diverse andere composities. Onder andere deze van twee jaar geleden alweer. En Dan heb ik het over Coldplay. When she was just a girl, she Stem van Chris Martin, het geluid van Coldplay, Milo Zerloto. Het album waar dat allemaal op te vinden is Paradise, joh. dus uh, Coldplay. En wat ik al eerder zei, er zijn in de diverse commentaren uh, reacties geweest... dat Coldplay wel enigszins leek op dat Koningslied, het liedje van uh, John Ubik... speciaal gecomponeerd voor de inhuldiging van... Uh, Koning Willem-Alexander. Nou, er is nog een uh, middel die daar te sprake kwam. En die kende ik overigens niet. Maar goed, dat heeft dan waarschijnlijk ook te maken met mijn niet zo hele religieuze achtergrond. Dat komt namelijk voor in de opwekkingsbundel. In de Nederlandse uh, vertaling heette dan 10.000 redenen nummer 733 uit die opwekkingsbundel. En het gaat om een uh, liedje, een song geschreven en gezongen door Matt Redman. 10.000 Reasons. een uh, Grammy Award voor gekregen. Wat heet één? Zelfs uh, twee. Want er zijn een heleboel categorieën. Daar nou, wat gaat bij die Grammy Awards? En Mads Redman, dat was dan de zanger die je hoorde... die heeft er dan uh, twee gekregen voor zijn song... Ten Thousand Reasons... waarvan dus uh, in kritieken vermeld werd... dat het uh, wel erg veel weken op het Koningslied... geschreven door John Eubank. Nou, dat Koningslied heb je... die konden die eromheen, omheen op een of andere manier wel gehoord... her en der... Nu heb je in ieder geval ook die 10.000 Reasons van Matt Redman gehoord. Dit is Nacht in Anders bij de Vader op Radio 1. En deze zangen kan je vinden op Pinkpop dit jaar. You Pinkpop, dit jaar dus half juni, vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juni vindt het plaats in Landgraaf. En op de zaterdag dan is er het optreden van Douwe Bob. Je hoort hem hier met de nieuwe single Juden heeft to FTC. Leuke stad van Douwebop. Vorig jaar toen kende niemand hem. ja, behalve een paar uh, vrienden en familieleden natuurlijk. Maar uh, qua zanger was hij nog volslagen, onbekend. En nu staat hij dan op het podium van Pinkpop, deze Douwebop. Juden heeft to See", dus de nieuwe single. De volgende zang. Nou, die hoort, die is al decennia lang bekend. En op de dag dat wij hier uh, de troonswisseling hebben... dan wordt hij 80 jaar. It's been rough and rocky traveling But I'm finally standing upright on the ground After taking several readings I'm surprised to find my mind still fairly sound I guess Nashville was the roughest, but I know I've said the same about them all. We received our education in the cities of the nation, me and Paul. Almost busted in Laredo, but for reasons that I'd rather not disclose. But if you're staying in a motel there and leave, just don't leave nothing in your clothes. And at the airport in Milwaukee, they refused to let us board the plane at all. They said we looked suspicious, but I believe they like to pick on me and Paul. Well, it's been rough rocky traveling, but I'm finally standing upright on the ground. And after taking several readings, I'm surprised to find my mind still fairly sound. Guess Nashville was the roughest, but I know I've said the same about them all.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 Buffalo with us and Kitty Wells and Charlie Pry. The show was long and we're just sitting there and we'd come to play and not just for the ride. Well, we drank a lot of whiskey, so I don't know if we went on that night at all. But I don't think they even missed us.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 Dan wordt je dus 80 jaar. Je houdt het niet mogelijk. De eeuwige hippie, zoiets. En je hoorde Willy Nelson. Deze opname was in 1971, dit Me and Paul. En volgende week dan uh, meer aandacht voor deze country artiest, die dus uh, 80 uh, jaar wordt, geacht decennia, Ptumma. En hij doet nog een optreden. Dat zal dan aanstaande zondag plaatsvinden in Austin, Texas. En dat allemaal naar, dat, dat allemaal naar aanleiding van het feit dat hij uh, zijn hoge liefde heeft bereikt. Maar nog steeds actief is. Vorig jaar kwam er nog een album van hem uit. Hier is een tijdgenoot van hem. En dadelijk hoor je het leukste uit met Koppen. I out walking through streets, paved with gold. Of a city without a soul I went out walking Under an atomic sky Where the ground won't turn And the rain it burns Like the tears when I said goodbye Yeah, I went with nothing Nothing but the thought of you sons turn their fathers in i stopped outside a church house where the citizens like to sit they say they want of experience to taste and to touch and to feel as much as a man can before he repents I went out searching looking for one good man a spirit who sit at his father's right hand. I went out walking with the Bible and the gun. The word of God lay heavy on my heart. I was sure I was the one. Now, Jesus, don't you wait up. Jesus, I'll be 1993. De LP van U2 is Europa, dat album. Met al op de medewerking van Johnny Cash in het liedje The Wanderer. Dit is de anders bij de vader Wayne. En in de nachting anders krijg je ook altijd het leukste... uit spijkers met koppen te horen van de, de zaterdag die eraan voor afging. Straks tussen half vijf en vijf hoor je onder andere de columns... van Martijn Koning en Wim Daniels. En een fragment. maar ook nu alvast een voorproefje... middels een fragment. Hier is Dolf Janssen pleegde een Russisch asielzoeker zelfmoord... na te zijn uitgewezen door het IND-onterecht. Zo bleek, deze week moest staatssecretaris Fred Teven... verantwoording afleggen in de Tweede Kamer. SP GroenLinks, deze en het de Partij voor de Dieren... wilde hem hebben. Zijn carrière hing aan een behoorlijke zijde draad. Maar een urenlang debat mocht Teven toch blijven. Wel beloofde hij het asielsysteem grondig te verbeteren. Hij is aangeschoven. Fred Teven. Goedemiddag. Teven. <klaar> um, Legt u eens uit hoe het kan gebeuren dat een asielzoeker... die mag blijven door een computerfout, toch wordt uitgezet. Ja, deze vraag ligt Verwacht. Dus ik heb voor de gelegenheid de computer van het IND meegenomen. Zodat ik een en ander uit kan leggen. Oké, okay, ik ben benieuwd. Zo, dat, dat is hem. Dat is nogal een ding. Ja, het is een oud beestje, maar hij weet nog prima. Zo, ik wacht, ik zet hem even aan. Even kijken. Ja, zie je het. Ja, uh, zo. Ja. Ja. En daar gaat-ie. Zo. Ehm... <lacht> uh, en wat u? Ja, nou zie je het opzetten. <tie> Oké. Okay. Hoe lang gaat dit duren? Ja, yeah. tot hoe laat dit duurt het programma? Dit even, we hebben even geen tijd voor. Uh, even wat anders dan? Uh, u heeft nogal last van een hart en kill imago. Hoe komt dat toch? Ja, ik heb geen idee. Heeft u echt geen idee? idee? Nee, kijk, mijn woorden worden altijd uit de van band gerukt. Ik, ik las bijvoorbeeld een keer in de krant dat ik gezegd zou hebben dat als er een inbreker in je huis komt, dat je die met een honkbakknuppel helemaal tot moes mag slaan tot ze hersenen over de vloer verspreid liggen. Heeft u niet gezegd? Nee, dat zou ik nooit zeggen. Klik een hombokknuppel, is veel te licht. Ja, dan kan je beter een volle colafles gebruiken of een uh, steen in een sok. Laten we het niet over inbrekers hebben. Nou, een inbreker en een asielzoeker hebben anders hoop gemeen. He, ze komen allebei ongevraagd binnen. Alleen inbrekers gaan tenminste weer weg. Asielzoekers niet. Dus die vergen een heel ander beleid. Oké, okay, maar wat voor beleid? Een humaner beleid. He? Ik wil niet dat men gaat denken dat ik asielzoekers als nummers beschouw. Asielzoekers zijn geen nummers. Absoluut niet. Een asielzoeker is geen nummer. Een asielzoeker is een combinatie van een nummer en een letter. Oké. Okay. Ja, 378 L bijvoorbeeld. Ja. Hè, of 209 W. Mm. Op die manier kun je veel meer combinaties maken. En er zijn 10 nummers. maar Er zijn wel 26 letters. De mogelijkheden zijn oneindig. Maar hoe gaat dan zo'n aanvraag wordt behandeld en dan? Nou, dan luisteren we naar iemand verhaal. Mm. En dan besluiten we of hij of zij uh, mag blijven of niet. En als iemand niet mag blijven, nou, dan krijgt hij een, uh, een vinkje achter zijn naam. En als hij wel mag blijven? Een koolmees. Een koolmees. Ja. gerend onze ICT'er, dat is een vogelliefhebber, hè, vandaar. Alleen, we hebben nou een nieuwe secretaresse, dat is Francine. En Francine, die weet niet zoveel van vogels. Dus die heeft achter sommige namen een vinkje gezet. Eh, in plaats van een koolmees. En er is niemand die dat dubbelcheckt? Nou, dat doet Hendrik. En wat is er mis met Hendrik? Hendrik is blind. Ja. Dat is een goede jongen, hoor, maar hij is hartstikke blind. Die ziet al zijn hele leven helemaal niks. Dus ja, dan kan je checken wat je wil. Maar in Teven, moet u die mensen er niet eens uitgooien? Meneer Jansen, hoort u nog wat er zegt, eruit gooien? We hebben het hier wel over mensen, Ja, mensen van vlees en bloed. En die willen er zomaar uit gooien. Oké, okay, we moeten afronden. Ik zie natuurlijk hoeveel computer eindelijk is opgestart. Kunt u nog snel even het programma laten zien? Ik, uh, ik open even de Excel-file. En hoe lang gaat dit dan weer duren? Ja, uh, tot hoe lang duurt het programma nou? Bedoel, hij moet 60.000 foto's van vogels laden in de hoogste resolutie. Waarom werken jullie met zo'n oude computer? Nou ja, als asielzoekers zien op wat voor computers we werken... dan is de kans groot, die denkt... ja, dat ik net zo goed in mijn eigen land kunnen blijven. <lacht> en dan zijn ze weer weg. En dit even, dank u wel. Je Tot ziens. Dan. De Nacht Klinkt Anders, met Roel Koeners. de Nederlanders die elkaar in Londen gevonden hebben. Ben Ryder en Marten Jellema. En die zijn een beetje begonnen onder de naam de Silhouettes. En dat is dan de eerste single van die Silhouettes. Dat heet de Upside Down. En daarvoor hoorde je dan een cabaretfragment uit de jongste aflevering van Spekers met Koppen... met onder andere Dolph Jansen. De Silhouettes hoorde je dus. Hier is weer Silhouettes. En dat stond in jaren 60, dit voor de band met de zang van Pieter Noon. Oftewel Herman's Hermit. I could almost taste In the night Wondered why I'm not the guy Whose silhouettes on the shade I couldn't hide in the Voor Herman's, Herman's Silhouettes, maar het nummer komt al uit 1957. Toen was het een hit voor de band The Race. Zo dadelijk Stevie Wonder. En ook nog een eigen opname met de zang van Caris van Houten.